Ze worden vervangen door grotere en kleinere steunpunten. Het zijn tijdelijke kantoren waarop gezette tijden agenten aanwezig zijn. Op de Mont Blanc zijn menselijke resten gevonden. Een man vond een hand en het bovenste deel van een been. De vinder denkt dat de lichaamsdelen afkomstig zijn... uit een gecrashed vliegtuig uit 1966 van Air India. Bij de stoffelijke resten vond hij namelijk ook onderdelen van een motor en de lichaamsdelen zijn met een helikopter door de hulpdiensten naar beneden gebracht. De paus heeft op Twitter zijn medeleven betuigd... met de ouders van de overleden Britse baby Charlie... die stierf gisteravond in een hospice aan een zeldzame ziekte. Over de behandeling van de Engelse jongen en de plek waar hij zou overlijden... zijn talloze rechtszaken gevoerd. De zaak leidde internationaal tot veel ophef, ook de paus bemoeide zich ermee... Charlie bezweek gisteren een week voor zijn eerste verjaardag. De paus zegt voor hem te bidden. En een Amsterdamse man die verdacht werd van het verkopen... van bijna duizend gestolen fietsen... is veroordeeld voor de heling van vier exemplaren. Justitie kon niet bewijzen dat de man zoveel fietsen had verkocht... en verlaagde het aantal eerder al naar ruim 300. De rechter vond de heling van slechts acht fietsen bewezen... maar voor vier daarvan was hij niet aangeklaagd. De man kreeg uiteindelijk maar twee maanden cel. Het weer nog regent in het midden en het noorden van het land. In de ochtend trekt de regen weg. S soms schijnt de zon en ook is er kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. -tree. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de nacht. That your love was real.